Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Hoho! Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Burgemeester Van Zanen van Utrecht heeft met afschuw gereageerd... op een incident gisteravond bij een flat in de wijk Kanalen eiland Daar werden brandweermannen die op een brand afkwamen... door jongeren bestookt met vuurwerk. Een hulpverlener kreeg een klap. Van Zanen noemt het gedrag onacceptabel en schandalig... Ook in Groningen werden gisteravond hulpverleners belaagd met vuurwerk. En daar werd een politieauto vernield. En in Veenendaal zijn hulpverleners ook aangevallen. De landelijke politie is juist een campagne begonnen... om aandacht te vragen voor de veiligheid van hulpverleners tijdens de jaarwisseling. In Friesland heeft iedereen weer water. Waterbedrijf Vitens heeft de problemen verholpen. Sinds half vijf is er weer druk op de waterleidingen... al is die niet overal optimaal. Na een relatief kleine stroomstoring vanochtend ontstond een technische storing in de aansturing van het leidingssysteem. Daardoor was de waterdruk in een groot deel van de provincie laag en op sommige plekken kwam helemaal geen water uit de kraam. Tijdens de verkiezingen in Bangladesh zijn zeker 17 doden gevallen bij geweld tussen aanhangers van de regeringspartij en de oppositie. Premier Hassina, die al 10 jaar onafgebroken aan de macht is, is de waarschijnlijke winnaar. Vanwege het geweld moesten op sommige plaatsen de stembureaus tussentijds worden gesloten. Kiezers zouden ook in het stembureau zijn bedreigd. De oppositie verwerpt de uitslag bij voorbaat en wil nieuwe verkiezingen. En vakbond FNV spant een proces aan tegen PostNL. Volgens de bond worden veel werknemers in sorteercentra van PostNL onderbetaald. Dat kan door een schijnconstructie. De vakbond baseert dat op rapporten van de inspectie SZW. PostNL noemt de rapporten onvolledig. Het weer bewolkt met wat motregen. Vannacht plaatselijk mist en een graad of zes. Morgen is het grijs en op veel plaatsen nevelig, maar het blijft meest droog. Tijdens de jaarwisseling lokaal kans op mist.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 Bij CFM Klassiek. Op deze mooie zondagavond. Tussen 7 en 9 uur. Tweede uur. En dat zijn we begonnen met de componist. Gerald Finzi. Nou heeft u ooit van hem gehoord. Ik niet. Maar dat. Uh, daar kwam dus nu verandering in. De man leefde van 1901 tot 1956. Is niet echt oud geworden, dus. Van hem speelden wij het vioolconcert nummer 3. De hornpipe rondo. Uh, Allegro risoluto, dat betekent uh, resoluut levendig. Het werd uitgevoerd door Ning Feng op viool. En het Royal Liverpool. Philharmonic Orchestra onder leiding van Michael Prieto. En dan gaan we naar de componist Johan Sebastian Bach, ook min of meer hoofdleverancier van dit programma. En nu een heel apart stuk, namelijk een concert voor vier piano's en orkest in A-mineur. Bachs werken, verzeichnis eh, 1065, deel 1, het Allegro. En het merkwaardige verhaal is dat uh, het is een concert voor vier vleugels en orkest. Maar er staat helaas maar één pianist vermeld bij de gegevens die ik heb. En dat is meneer David Frey of David Frey. Het is een Franse pianist. Hij speelt dus piano, dat is duidelijk. En uh, wie er verder nog meespelen, wie die andere drie piano's meespelen, dat uh, wordt niet vermeld. Dan kan ik u nog vermelden dat het orkest wat meespeelt is het Orkestre Nationale du Capitole de Toulouse. En ook de dirigent wordt helaas niet vermeld. Men is via de media niet altijd even eh, secuur met het vermelden van eh, de gegevens. Maar goed, hier moeten we het mee doen. Dus gaat u lekker genieten van dit concert voor vier piano's en orkest van Johan Sebastian Bach. En dan uh, nu weer zo'n componist uh, waar ik persoonlijk nog nooit van gehoord had. Maar nu dus wel. Want wij gaan een stuk van hem spelen. Charles-Louis-Eugène Kouglin, als, als ik het goed uitspreek. Franse componist, leefde van 27 november 1867 en hij overleed op 31 december 1950. Van hem gaan we luisteren naar de Sonata Opus 71... daaruit het tweede deel Nocturne... en dat heet Presque Adagio. Um, componist en muziekpedagoog is deze man geweest... en zijn stijl is iets wat impressionistisch te noemen... wat resulteert in het gebruik van uh, niet-typische solo-instrumenten... zoals in dit stuk de fagot... Zowel Gabriel Fouret als Claude Dubussy waren zeer onder de indruk van Koechlins eh, dirigeerkwaliteiten. Wij gaan luisteren naar Julien Aghdi op Fagot en Simon Zawi op Piano. Ja, we blijven nog even in Frankrijk. En uh, we gaan nu naar een componist die ik net al even noemde... bij het vorige stuk. En dat is Claude Debussy. En van hem gaan we luisteren naar Preludes, boek 1, L117. En daaruit nummer 8, Le Vieux au cheveux de Lain. En het wordt uitgevoerd door Vladimir Ashkenazi op piano. Ja, een instrument wat niet al te vaak voorkomt in ons klassieke eh, programma is de gitaar. En dat gaat dan nu wel gebeuren. Het is een uh, compositie van Maurice Ravel. En het heet Pavane pour une enfante de funte. Enfante de funte, ja, zo is het. M19. En het is gearrangeerd voor gitaar. Dus het is niet oorspronkelijk voor gitaar geschreven, maar het is er wel voor gearrangeerd. En dat is eh, waarschijnlijk gedaan door eh, de man die het ook uitvoert, Emanuele Segre. En die speelt dan gitaar. naar Johan-Sebastiaan Bach. Um, van hem gaan we luisteren naar de vioolpartita nummer 3 ...in E-majeur Bach's werkend 1006. Daaruit het eerste deel, het preludio. Maar nu komt het aparte. Het wordt niet uitgevoerd op viool. Nee, het is gearrangeerd voor de hurdy-gurdy draailier. En dat is een ding uit Nederland. Als ik het goed zie... En um, de uitvoerende uh, op dit prachtige instrument is Toby Miller... En dan uh, toch nog wat uh, nadere informatie, uh, want dat is toch wel interessant eigenlijk. Een draailier, een uh, vroegere versie, wordt ook wel organistrum genoemd... is een gemechaniseerde viool. En de strijkstok wordt hierbij uh, vervangen door een wiel... dat uh, door middel van een zwengel wordt rondgedraaid. En dat het hars, en dat met hars stroef gemaakt wordt. De snaren drukken hier... Uh, Tegenaan. En de melodiesnaren die uh, worden met uh, tangenten uh, verkort... wanneer uh, de corresponderende toets wordt ingedrukt. En de dat zijn de continu, die zijn continu te horen. En ze kunnen per snaar ook in en uit geschakeld worden. Dus het is een nogal ingenieus... Uh, oud instrument, deze draaier. Maar goed, het is leuk om dat eens even te weten. En wilt u daar meer informatie over hebben, dan kunt u dat altijd even Wikipedia, uh, in Wikipedia opzoeken, zou ik maar zeggen. Want daar is die informatie uh, volop te vinden. Het uh, volgende stuk is een soort kruisbestuiving, zou je kunnen zeggen. Het is een uh, samenwerking van twee mensen die elkaar nooit ontmoet hebben, maar uh, toch uh, in dit stuk samengewerkt hebben. Het gaat namelijk over Wolfgang Amadeus Mozart en Ludwig van Beethoven. Ja, je kunt het je nauwelijks voorstellen. Ik leg het u uit. Het pianoconcert nummer 20 in D mineur, K466 van Mozart, daaruit het deel 3, het Allegro assai. In elk pianoconcert zit een cadens. Dat is een, een stukje, zeg maar, wat door de pianist zelf geschreven wordt, of bedacht wordt. In, uh, in de stijl van het stuk. Een stukje eigen inbreng, zou ik dus willen zeggen. Maar de cadens in dit pianoconcert is geschreven door. Ludwig van Beethoven. Dus daar zit hem, die samenwerking. En Ludwig van Beethoven en Mozart waren geen tijdgenoten, dus u weet dat. Uh, het uh, wordt uitgevoerd door een pianist met de naam Seong Jin Cho. ongetwijfeld een Chinees zijn of iets dergelijks. Die speelt in ieder geval piano. Samen met het Europees Kamerorkest onder leiding van Yannick Nezel Seguin. reisje maken naar Argentinië. En daar gaan we de vier seizoenen beleven. De vier seizoenen van Buenos Aires. en Het is gearrangeerd voor viool, cello en piano. En deel drie eruit heet het Primavera Portana. De componist eh, in dit geval is Astor Piazzolla En het wordt uitgevoerd door het Neave Trio. Zo noem ik het dat. Maar in ieder geval Neave Trio. Onder leiding van Karlo euh, Jablowski Maar zo af en toe proberen we eens een klein beetje uit, buiten de box te denken. Out of the box, zoals ze dan zeggen. Of buiten de uh, begaande paden. En vinden we wat aparte dingen voor u. En dat is het volgende weer een voorbeeld van de balletsuite. Opens 2, deel 4. De uh, Sentimental Romance. Het is uh, gearrangeerd door meneer F. Zweifel voor Koper Ensemble. De componist is Dimitri Shostakovich en het wordt uitgevoerd door Burning River Brass. <tossilie> De volgende componist is Frans Schubert. En van hem gaan we luisteren naar de symfonie nummer no. 5 in Bes Majeur. Uh, D486, en daaruit het eerste deel, het Allegro. Wiener Philharmoniker speelt het. De Wiener Philharmoniker speelt het. En de dirigent is Claudio Abado. Het stuk voor van vanavond is een stuk uit de Notenkrakersuite van um, Peter Ilyich Tchaikovsky. En um, we gaan luisteren naar het Los Angeles Symphony Orkest met als uh, dirigent Gustavo Dudamel.